إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله أما بعد alle lof zei Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand blijft overeind en niemand bezit het eeuwige leven behalve Hij subhanahu wa ta'ala. Ik getuig dat er geen ware aanbedende bestaat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Hij die het voor het zeggen heeft. En ik getuig dat Mohammed zijn laatste boodschapper is. En dat hij zijn taak heeft vervuld. En ons de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala volledig heeft overgebracht. En daarom vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om deze man rijkelijk te belonen voor zijn bewezen diensten. Beste broeders, ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over de dood van de profeet, sallallahu alayhi wasallam) De grootste ramp die de mensheid ooit heeft getroffen. Niemand is beschut tegen de dood. Niemand wordt gevrijwaard van de dood. En als wij weten dat de geboorte van iemand... het begin van zijn leven inluidt, betekent... dan zouden wij ook moeten weten dat wanneer dit leven aan een einde komt, jij terug zal keren naar Allah subhanahu wa ta'ala om je tegenover Hem te verantwoorden voor je daden. Zelfs de profeten, die een hogere status genieten dan wij, werden niet gevrijwaard van de dood. Zelfs de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de voorman van de profeten, de imam van de profeten werd niet gevrijwaard van de dood. Hij, wiens naam altijd gepaard gaat met de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. En luister wanneer de oproeper, el-Mu'addin, de oproep door het gebed verricht. Dan zegt hij... En direct daarop volgend, direct daarna, zegt hij... Ik kan mij daadwerkelijk geen grotere eer dan deze bedenken, dat jouw naam altijd gepaard gaat met de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed, die de eerste zal zijn, die uit zijn graf zal opstaan op de dag des oordeels. Mohammed, de bezitter van de meest grandioze, meest geweldige shafaat. Waarmee hij voorspraak zou doen bij de Almachtige op de dag des oordeels om deze te laten beginnen. Mohammed die de eerste zal zijn die het paradijs zal binnentreden. En die tijdens zijn hemelvaart zelfs verder wist te komen dan Jibril a.s. Hij heeft zelfs een plaats bereikt waar het geluid van de schrijvende pennen voor hem waarneembaar was. Hij kon het geluid van de pennen die belast zijn met het registreren en vastleggen van de voorbeschikking, kon hij horen. Sallallahu alayhi wa sallam. Zo ver was nog niemand gekomen. Mohammed, wiens leven in het teken stond van anderen. Hij heeft zijn leven toegewijd aan het onderwijzen van mensen, het redden van levens en het begeleiden van stervelingen, gewone stervelingen. Zoals jij en ik naar het paradijs. En ondanks dit allemaal werd hij niet gespaard. Sallallahu alayhi wa sallam. Want ook hij is dood gegaan. Want na het vervullen van zijn taak is de aartsengel Engel Jibril alayhi salam, naar hem toegekomen. Met de openbaring van Sura ten nasr Waarin te kennen werd gegeven dat het leven van Mohammed aan een einde was gekomen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ida ja nasrullahi wal feth. Als de hulp van Allah komt, en de overwinning, wa ra'aytan nasa yadghuluna fie dinillahi afwaja. En jij, o oh Mohammed, de mensen, in groepen de godsdienst van Allah zit binnentreden. Fasabbih bihamdi rabbika wa Prijs dan jouw Heer met lof en vraag hem om vergeving. Innahu <middels> kana tawwaba. Voorwaar, hij is meest berouw aanvaardende. En na het horen van deze woorden, wist de profeet sallallahu alayhi wasallam) dat zijn leven aan een einde was gekomen. Wist dat hij binnenkort zou overlijden, dat hij heen zou gaan. En kort daarna bracht de profeet, sallallahu alayhi wasallam een bezoek aan het plaatsje Ohud. Waar de martelaren van de slag van Ohud liggen begraven. Daar aangekomen, begroette hij deze metgezellen. En verrichtte hij een smeekbede voor hen, dua voor hen. En daarna keerde hij weer terug naar Medina. En ging vervolgens naar de moskee en liet de mensen bijeenkomen en besteeg de minbar en zei o mensen ik ben niet bang dat jullie na mij een shirk zouden plegen veel godendom zouden plegen maar waar ik bang voor ben is dat jullie elkaar zullen bestrijden om willen van Dunia. waar ik bang voor ben is dat jullie elkaar zullen bestrijden om willen van Dunia. zoals degene voor jullie ook hebben gedaan en dit zal jullie ondergang betekenen, zoals dit ook het geval was met degene voor jullie. O mensen, een dienaar mocht van zijn Heer kiezen tussen de genietingen en de bekoringen van dit wereldse leven. En datgene wat zich bij Allah bevindt. En hij, dus deze dienaar, heeft voor het laatste gekozen. Na het horen van deze woorden brak één man... ...in de moskee in tranen uit. Eén man. Een man die de profeet door en door kende. Een man die de profeet het langste heeft meegemaakt. Een man die de profeet ontzettend lief had. Abu Bakr, radiAllahu anhu. Hij stond op... ...en terwijl de tranen over zijn baard rolden, ...wees hij naar de profeet, sallallahu alayhi wasallam ...en zei hij tegen hem... O boodschapper van Allah, we zijn bereid onze levens op te geven voor de jouwe. We zijn bereid onze levens op te offeren voor de jouwe. Terwijl de resterende mensen verward en verbaasd om zich heen keken. Ze wisten niet wat Abu Bakr precies bedoelde. Want ze hebben in eerste instantie de woorden van de profeet niet begrepen. Ze hebben niet begrepen waar de profeet op doelde. Terwijl Abu Bakr gelijk door had. Dat die ene dienaar waar de profeet over sprak. Die ene dienaar waar de profeet over sprak de profeet zelf is. Hij is degene die voor een keuze is komen te staan. Hij moest kiezen tussen het hiernamaals en het wereldse leven. En hij heeft gekozen voor het hiernamaals. En toen... ...prees de profeet sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakr. En sprak met lof over hem. En bracht hem tot bedaren. En gaf vervolgens opdracht aan de metgezellen... ...om alle deuren naar de moskee te sluiten. Behalve de deur van Abu Bakr, anhu. En het is net alsof de profeet sallallahu alayhi wa sallam te kennen geeft... Dat Abu Bakr de aangewezen persoon is om hem na zijn dood op te volgen. En vervolgens verliet de profeet sallallahu alayhi wasallam) de minbar En hij stevende af op de kamer van Aisha radiyallahu anha. En toen hij haar kamer binnenkwam, deed Aisha haar beklag bij de profeet over haar hoofdpijn. Ze zei tegen de profeet dat ze hoofdpijn had. Maar toen zei de profeet, sallallahu alayhi wasallam) tegen haar. Nee, o oh Aisha. Ik ben degene die bij jou zijn beklag moet doen over de pijn in zijn hoofd. Ik ben degene die echt te kampen heeft met pijn in zijn hoofd. En daarna zei hij op een liefkozende, lieftallige manier. Op een speelse manier tegen Aisha. En wat is er mis mee? Als jij eerder dan ik... Zou komen te sterven en ik jou vervolgens verwikkel in lijkengewaden en het gebed voor je verricht en jou onder de grond stop. Waarna Aisha tegen hem zei: Zodat jij weer snel terug kan gaan naar een van je andere vrouwen om de nacht bij haar door te brengen. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam reageerde niet hierop. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: Niks terug en langzaam. Begon de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zich steeds zieker te voelen, en de pijn werd steeds erger en de koorts steeds hoger. En toch verzamelde de profeet Sallallahu alayhi wasallam nog één keer al zijn krachten om langs te gaan bij zijn vrouwen om hen toestemming te vragen of zij het hem toestonden om de periode van zijn ziekte bij Aisha door te brengen, bij Aisha te verblijven en door Aisha verzorgd te worden. En al zijn vrouwen, mogen Allah wel tevreden met hen zijn, stemden daarmee in, gingen daarmee akkoord, hadden geen moeite daarmee. Maar toen de profeet op eigen kracht probeerde terug te gaan naar de kamer van Aisha... ...merkte hij op dat zijn benen niet meer wilden... ...en dat zijn lichaam het begaf... ...en dat hij aan het aftakelen was. En hij liet zich dragen door Al-Abbas... ...en door Ali, radiyallahu anhuma ...naar de kamer van Aisha. En toen hij binnen werd gebracht... ...en Aisha zag hoe de profeet eraan toe was... ...kon zij haar tranen niet bedwingen... ...en zij riep, o boodschapper van Allah... Ik zie nog liever mijn ouders dit overkomen en niet jij. Mijn leven in ruil voor de jou. Was dit mij maar overkomen en niet jij. En vanaf dat moment, beste broeders, vanaf dat moment, klaagde de profeet voortdurend over de pijn in zijn hoofd. En steeg zijn temperatuur naar een ongekende hoogte. Waardoor hij het ontzettend warm had. Waardoor hij het ontzettend warm had. In zoverre dat hij zelfs de metgezellen opdroeg om koud water over hem heen te gieten. En terwijl zij dit deden, bleef de profeet sallallahu alayhi wasallam) steeds om meer koud water vragen. Totdat de metgezellen in totaal zeven emmers er doorheen jaagden, er doorheen jasten. Pas daarna beval de profeet hen te stoppen met het gieten van water. Zo warm had de profeet het. De profeet het. Zo warm, sallallahu alayhi wa sallam, van de ziekte. En Abdullah ibn, Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu... ...die de profeet tijdens zijn ziektedagen heeft bezocht... ...en zijn lijdensweg heeft kunnen aanschouwen... ...die zegt ons, Radiallahu anhu... ...dat hij toen de tijd tegen de profeet heeft gezegd... ...o boodschapper van Allah... Zo te zien ben jij vreselijk aan het lijden. En heb je ontzettend veel pijn. Waarna de profeet sallallahu alayhi Wasallam tegen hem zei. Jazeker, O oh Abdullah. Ik leid twee keer zoveel als jullie. Twee keer zoveel. En hij voegde daaraan toe. Er is niets dat een moslim overkomt. Dat een moslim treft. Al is het maar een doorn waarmee hij gestoken wordt, of het zal aanleiding voor hem zijn om een deel van zijn zonde weg te nemen. En we weten uit correcte overleveringen, dat wanneer de profeet sallallahu alayhi wasallam ziek was, hij gewoon was om surat al falaq en surat al-naas te reciteren en vervolgens in zijn handen te blazen en daarmee over zijn algehele lichaam te vegen. Maar deze keer gaat het de profeet niet lukken om dit zelf te doen. Want hij is heel erg verzwakt. En dus moest de hulp van Aisha Radiallahu anha ingeschakeld worden. Zij was namelijk degene die Surat al falaq en Surat al-Nas reciteerde. En vervolgens in de gezegende handen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam En daarmee over zijn algehele lichaam veegde. En terwijl de profeet dit aan het doormaken was, terwijl de profeet op zijn sterfbed lag, kwam Abdurrahman ibn Abi Bakr binnenvallen met de siwak in zijn hand. En toen merkte Aisha op dat de profeet sallallahu alayhi wa die niet bij machten was, die niet meer bij machten was om te praten, dat de profeet sallallahu alayhi wa verlangend en smachtend naar die siwak keek. Alsof hij deze wilde hebben. Waarop Aisha radiyallahu anha besloot om deze van Abdulrahman af te pakken. Te wassen. Fijn te maken met haar tanden. Te prakken. En vervolgens aan de profeet sallallahu alayhi wasallam te geven. De profeet nam deze siwak aan en stopte het in zijn mond. Om zijn tanden ermee schoon te maken. En toen hij daarmee klaar was, overhandigde hij de siwak weer terug... Aan Aisha radiyallahu anha. Die op haar beurt de siwak in haar mond deed. En dit zou de laatste keer beste broeders zijn. De laatste keer. Dat de speeksel van Aisha in aanraking kwam met de speeksel van de profeet sallallahu alayhi wasallam. De laatste keer dat de Aisha de gezegende speeksel van de profeet sallallahu alayhi wasallam zou proeven. En naarmate de tijd verstreek ging de gezondheid van de profeet, sallallahu alayhi wasallam steeds achteruit. Heel snel bergafwaarts. En dan was het de beurt aan Fatima, radiyallahu anha, om haar vader te bezoeken. Om haar vader te komen zien. Om afscheid te nemen van haar vader. En in het verleden, als Fatima langskwam bij haar vader, dan ging de profeet, sallallahu alayhi wa opstaan. Om haar te verwelkomen. En hij kuste haar tussen de ogen. En zij moest van hem op zijn plaats gaan zitten. Terwijl hij ergens anders ging zitten. Maar vandaag is de situatie anders. Vandaag zijn de omstandigheden anders. Vandaag is de profeet niet in staat om op zijn eigen benen te gaan staan. Niet in staat om, om Fatima uitbundig te ontvangen. Vandaag is de profeet blijven liggen. En het was juist Fatima die naar haar vader toe rende en zijn gezicht en handen begon te kussen terwijl de tranen over haar gezicht stroomden. En haar gehuil, haar geween werd alleen maar erger en erger totdat zij haar eigen vader aan het huilen maakte. Want hij kon er niet tegen om zijn dochter zo verdrietig te zien. Om zijn dochter zo te zien huilen... ...dat kon de profeet sallallahu alaihi wasallam niet tegen. En op de dag... ...op de dag van zijn dood... ...op de dag van de grootste ramp... ...op de dag van het onherstelbare verlies... ...beste broeders... ...verzamelden de mensen zich in de moskee... ...zoals jullie hier zitten. En terwijl zij het gebed aan het verrichten waren... En Abu Bakr hun imam was. Deed de profeet sallallahu alayhi wasallam, het gordijn van zijn kamer omhoog. En vierp hij een laatste blik op de moskee. Een laatste blik op de biddende mensen. En toen hij zag dat de moskee overvol was met mensen. En hij een sfeer van saamhorigheid, van harmonie van eendracht proefde, tekende zich een grote glimlach op zijn gezicht, sallallahu alayhi Een grote glimlach, als blijk van vergenoeging, als blijk van blijdschap. En hij dankte en prijste Allah subhanahu wa ta'ala voor datgene wat hij zag. Zijn missie is voltooid. De moslims, alhamdulillah, hebben zich verenigd. Een broederlijke sfeer hangt in de moskee. De mensen hebben de moskee leren kennen. Hebben het gebed leren kennen. Hebben zakat leren kennen. Hebben het vasten leren kennen. Hebben het hajj leren kennen. Hebben Allah subhanahu wa ta'ala leren kennen. En op diezelfde dag werd de pijn alleen maar erger en erger. En het drong tot de mensen door dat de profeet, sallallahu alayhi wa hen binnenkort zou verlaten. De mensen beseften dat de profeet stervende was. Het kan ieder moment afgelopen zijn. En toen het uur naderde, plaatste de profeet, sallallahu alayhi wa zijn hoofd op de borst van Aisha, radiyallahu anhu. En zij hoorden hem op dat moment de volgende woorden uitspreken de Rafiq al-A'la, de Rafiq al-A'la. Oftewel, nee, ik kies voor mijn vriend de Verhevene. Ik kies voor mijn vriend de Allerhoogste. Aisha zegt, toen wist ik dat hij voor een keuze kwam te staan. Hij moest kiezen tussen het in leven blijven of de terugkeer naar zijn Heer. En het was duidelijk dat hij voor zijn Heer heeft gekozen. En precies op dat bewuste moment overleed de profeet sallallahu alayhi Wasallam. Precies op dat moment blaasde de profeet sallallahu alayhi wasallam zijn laatste adem uit. Precies op dat moment heeft de engel van de dood de meest reine ziel... ...uit de meest reine lichaam weggehouden. Op dat moment... ...zei de engel van de dood... ...tegen de ziel van de profeet... ...sallallahu alaihi Wasallam. sallam... ...O gerustgestelde ziel... ...keer terug naar jouw Heer tevreden... ...en de goedkeuring van Allah... Zij met jou, beste broeders, Mohammed is dood. De laatste der profeten is heengegaan. De beste onder de schepselen heeft ons verlaten. En met zijn dood is dan ook een einde gekomen aan zijn bezielde leiding. Met zijn dood is dan ook een einde gekomen aan zijn hoogstaande karakter. Met zijn dood is dan ook een einde gekomen aan zijn ongeëvenaarde manier van lesgeven. Met zijn dood is dan ook een einde gekomen aan zijn charmante en betoverende glimlach. Een einde gekomen aan zijn verdraagzaamheid, aan zijn zachtaardigheid aan zijn vergevingsgezindheid, aan zijn barmhartigheid, aan zijn zachtaardigheid en aan zijn genade. Een einde gekomen aan het leven van de mooiste man die ooit op aarde heeft rondgelopen. En na het uitblazen van zijn laatste adem, rende Aisha radhiyallahu anha naar buiten. En toen Omar haar zag, pakte hij zijn zwaard, en hij zei, Degene die durft te beweren dat de profeet is overleden, zal ik met mijn zwaard doden. Degene die durft te zeggen dat de profeet is overleden, zal ik met mijn zwaard doden. De profeet is niet overleden. Terwijl Ali, radiyallahu anhu, zich liet neerploffen op de grond, naar de grond ging. En Uthman, radiallahu anhu, de grote Uthman, radiyallahu anhu, stilzwijgend en verward om zich heen keek. Niet wetende wat hem overkwam. Maar toen dook de grote man op. Terwijl iedereen aan het huilen was. Terwijl de grootste metgezellen niet wisten wat zij moesten doen op zo'n moment. Hoe zij moesten optreden. Schoot de grote man iedereen te hulp, Abu Bakr, radiyallahu anhu. En nadat hij in de kamer van de profeet was geweest en naar hem had gekeken en had gezien dat hij daadwerkelijk dood was, Mohammed is dood, overleden sallallahu alayhi. kwam hij weer naar buiten en zei hij, O mensen, waarna iedereen zich om hem heen verzamelde. Hij zei, O mensen, Men kane yabudu Muhammadan, fa inne Muhammadan qad maat. Tegen degene, hij zei, o oh mensen, tegen degene die Mohammed aanbaden, wil ik zeggen dat Mohammed reeds overleden is. En tegen degene die Allah aanbidden, wil ik zeggen dat Allah het eeuwige leven bezit en niet dood zou gaan. En hij reciteerde vervolgens... De volgende aqabikum. Namelijk, en Mohammed is niet meer dan een boodschapper. Voor hem zijn de boodschappers reeds heen gegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden, dan vallen jullie weer terug in ongeloof. En na het horen van deze woorden, na het horen van deze woorden zakte Omar door zijn knieën en viel hij op de grond. En hij zegt, het is net alsof ik deze woorden voor de eerste keer hoor. Pas toen drong het tot hem door dat de profeet wel degelijk overleden is. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, er niet meer is. Dat het voorbij is. En na de dood van de profeet en het begraven van de profeet is El-Medina nooit meer hetzelfde geworden. Hoe zouden de mensen die daar hebben geleefd en de profeet hebben meegemaakt, hoe zouden zij zich voelen wanneer Bilal na de dood van de profeet de oproep tot het gebed verricht en aankomt bij de woorden, Hoe zouden die mensen zich dan voelen? Ze zouden te kampen hebben met verdriet, treurnis en groot gemis. Het is niet zomaar wat. Om de grootste der profeten te moeten missen. Om de grootste der profeten te zien doodgaan. En daarom wil ik tot slot het volgende zeggen. O boodschapper van Allah. Bij Allah. Telkens als wij u dood gedenken... Dan gaat dit gepaard met een brok in onze kelen. Gaat dit gepaard met messen steken in onze harten, gepaard met tranen in onze ogen. U bent heen gegaan. Maar God zij dank is de Koran en uw Sunna bewaard gebleven. We hoeven slechts de boeken van het Hadith op na te slaan, open te slaan. En het is net alsof wij weer terug zijn bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En wij zullen inshaAllah, trachten, proberen, om de sunnah van de profeet op te volgen en erna te leven. En wij zullen inshaAllah, er alles aan doen om ons te houden aan de voorschriften van deze sunnah. Dit omdat wij van de profeet ontzettend veel houden en omdat deze sunnah de enige weg vormt naar het paradijs. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons samen te brengen met de profeet sallallahu alayhi wa sallam in het paradijs na de dood. Wa subhanakallahum bi hamdika shadoo la ilaha illa an tessagfiruka wa tubu ilayk.